Doral Megens met het NOS-journaal. De Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Hoogmade bij Leiden staat in brand. Volgens de brandweer is de kerk niet meer te redden. Met de Rooms-Katholieke Kerk waren werkzaamheden aan de gang. Volgens de brandweer is de brand ontstaan tijdens het afbranden van verf. De kleine toren van de kerk is ingestort. En uit de grote toren slaan de vlammen. Enkele woningen en een school in de omgeving zijn ontruimd. 80% van de scholen in het basis- en middelbaar onderwijs... doet woensdag mee aan de landelijke staking. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Vrijdag leek de eerder aangekondigde actie nog van de baan... na de presentatie van een convenant dat minister Slob had gesloten... met de werknemers en vakbonden. Toen bleek dat veel leraren niet tevreden zijn... maakten de bonden bekend dat de staking alsnog doorgaat. De schoolleiders zeggen dat naast het noodpakket van 460 miljoen euro... meer structureel geld nodig is.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 Staatstoezicht op de mijnen erkent dat er fouten in de rapporten zitten... maar ingrijpen is volgens de toezichthouder niet nodig. Twee mannen uit Goes zijn opgepakt voor een overval op een woning in Grijpskerken. Daarbij werd in mei de dagopbrengst van het Zeeuwse muziekfestival Rieps buitgemaakt. Het ging naar schatting om honderdduizenden euro's. De twee mannen van 32 zijn vanochtend aangehouden en verhoord. Het is nog niet duidelijk wat hun rol was. De politie heeft in totaal acht mensen aangehouden voor die overval. Een deel van hen zit nog vast.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 Just perfectly simple. The meaning is clear. Don't ever stray too far. And don't disappear. No, don't disappear.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 Daarover straks veel en veel meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het, de komende uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Ja, ik zit nog even met het uh, gedicht van de dag. Jij bent alles. Ja. Ik ken wel een uh, Duits nummer, hè? Doe bist alles. Ja. Met heeft dit... het daarmee te maken, of niet? Nee. Nee. nee. Het heeft okay. wel te maken met Helen Reddy. Zeg je dat wel? Nee, helemaal niks. Nou, daar kom ik straks op terug. Blijf nou, luisteren. Straks kwart voor vijf het gedicht van de dag. En nog veel en veel meer. Waaronder uiteraard uh, goede muziek. Zou ik deze fantastie zien en veel de love? I saw you, so ik was uit uh, 83 en uh, <laughs> dat was steeds de en Feel the Love. hoe kan dat nou weer hoe kan dat nou ja. nee nou ja we doen het er even mee toch we doen het er even we even doen het even, doen even mee. mee zo is dat nou Rusja komt uh, aankomende donderdag in het Holland Casino hierheen in Salfords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 But I'm in, push up on me and sweat, darling So I'm gonna put my time in Oh, I'm just your vibe. Yeah. A little crazy but I'm just oh, your type You want the lips and the curves Need the whips Ay, and the furs Ay, And the diamonds Ay, I prefer Ay, In my cousin his and hers, ayy Ay. You want the little mamacita margarita. margarita I think the egg got a little jungle fever, ayy Ay. You want more than Sign boring. boring Legs up and sung out Michael Jordan, uh, uh. Go exploring Sign boring Me like a genie, pull up to my spotlight bikini, 'cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all, drop a album, drop a baby, but I never drop a bomb. I'm in, push up on me and sweat, darling oh, So no, I'm no, gonna no. put my time in. I oh, won't stop, stop until the angels sing, come on, let's be free. Come no, south of the, the border with me, come south of the border. size of the border with me this is the f -M.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 ...van de VLF de Zand, En inderdaad, Susanne, ik ben de stapelgek op jou. De vier minuten over half drie, tijd voor het weer. Hé, Albert Jan zit er al helemaal klaar voor. Heb je goed nieuws, Albert Jan? Ja, nou, voor ieder wat wils zou ik bijna willen zeggen. Uh, vandaag, zoals, zoals u kunt zien, is het wisselend bewolkt... ...en het komt uh, tot enkele buien. Later vandaag neemt de buiigheid af. De zuid tot zuidwestenwind, waait maat tot vrij krachtig...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 en vanaf dinsdag blijft het wisselvallig met dagelijkse kansen buien. De temperatuur daalt van 11 naar een graad of 9. Aldus Rico Schreuder. En het weer is laten lezen op www.ricoweer.nl. was het weer. Zie het en, en het is weer tijd voor een hit van dit moment. Hier is Circles. Dat is ook een mooie, die Albert-Jan uh, ik net weer door, terug gaat, die het me een beetje moeilijk lopen maken. <laughs> ja, dankjewel. <laughs> nou, nee, je hoort in ieder geval Post Malone en Circles. Zo dadelijk gaan we naar uh, Joop op uh, Duitsbespeld. De voetbalwedstrijd van vandaag om half drie gestart. SV Sanford tegen FC Aalsmeer. En Joop gaat de hele wedstrijd voor ons volgen. En zodadelijk hoor je het eerste verslag daarvan. Na deze van de swingouts, Sister en Breakout. Like en van de soignaties gaan we naar Joop Reis vanmiddag op Duitsersveld. Goedemiddag Joop, jij bent aanwezig bij de wedstrijd van vandaag. SV Sanford Aalsmeer. Inderdaad, Duitsers, Rob, ja, tegen Aalsmeer. En dat is niet gemakkelijk geworden. Aalsmeer is vorig jaar gedegradeerd uit de eerste klasse. En we wil dolgraag graag weer terug. Voorlopig hebben zij de eerste paar wedstrijden van deze competitie ontzettend veel pech gehad. Ze begonnen hun eerste wedstrijd met acht geblesseerden. Dat wil nog wel zeggen.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 Het er wordt weer gestuurd, maar dat gaat niet helemaal goed. Het wordt onderschept door het spelen van Aalsmeer. De Fries probeert nog wat, het lukt niet. <coughs> en Aalsmeer kan eruit over de rechterkant en dat doen ze via Boerak. Zit u Boerak? Nee, uh, Boerak moet ik zeggen, neem ik niet kwalijk. Daar zat bijna Koste Fries tussen, maar Aalsmeer kan overnemen, zit op de helft van zand voor nu, wordt nu aan de rechter buitenkant geplaatst, wel gaat voorkomen. Nee, gaat weer teruggespeeld worden naar de nummer 5. en dat is dan uh, Daan van Huffel. Huffel die speelt via uh, een Sampson's over de zijlijn en daar is al weer genomen. Sampson krijgt ze eruit, via Koen Meghilsen. Koen Michielsen, en die speelt daar naast zijn berg, ja, en die, ja, en die gaat, heeft een handje nodig om, uh, nee toch niet, Sampson krijgt die bal mee. Uh, ik dacht even dat Nijsselberg, nee toch niet, toch fout inderdaad. Wat ik zei, een armpje had Nijsselberg nodig om bij die bal te komen en is overgenomen door Aansmeer. Vandaar uh, de spits en dat is dit vandaag is dat een Mike Dam, Dam die, die uh, probeert die bal zijn uh, uh, spits te bereiken en dat lukt niet. Soms kan wegwerken, maar dat is niet ver genoeg. Aalsmeer nog steeds aan de bal. Maar dat is wel het eigen helft. Maar toch, het uh, bal is niet in Zandvoort, dus Zandvoort moet gaan jagen. Dat is goed gelukt. Kast uh, de Vries speelt daar. Ryan Lammers, in Lammers, die wordt daar uh, boven uh, um, bijna gelopen, Dat mocht mochten de strijd zetten. En daarin gaat de vlag van uh, Zandvoort's uh, arbiter assistent arbiter omhoog. Zandvoort nog gaan gooien. Goed, we spelen in de 15e minuut. En de zandvoort 0 0 in de wedstrijd, de tegen Aalsmeer. Dankjewel Joop, voor uh, dit moment. En uiteraard komen we straks weer terug bij Joop van Nis. Voor deze uitzending van Sofort op zaterdag al een klein beetje verklapt. Veel gauw oude muziek vanmiddag. En daar houden we ons gewoon aan, Albert uh, jan dit is, dit is weer uh, een gasthuispleincentrum. Ja. gasthuisplein sentiment. Ja, inderdaad. Sentiment. Dus, dat, dat komt weer helemaal terug. Ja, gelukkig geluk had je die koffer nog. Die emotions waren dat. The best of my love. Ja, en we hebben er nog eentje. Ook grijs gedraaid op het gasthuisplein. In dat kleine studiootje: Krijsstraat 2A. Damn, I think I love you.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 I you know if you're for real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 Ja, waar Sansfoort een beetje uh, uit zijn heeft te kopen en wat meer te vinden is op de helft van Alsmeer. Zonder overigens gevaar te zijn, maar dat is ook een andere kant op de val. Dus het is eigenlijk een wedstrijd die uh, ja, een beetje op het middenveld uh, gebeurt. Het gaat over en weer, het is een soort flippenkastvoetbal. En voorlopig uh, dus hebben we dus, ze hebben nog geen kansen gehad. We kunnen er ook nog niet echt helemaal... Uh, ja, ik moet je zeggen, enthousiast over worden. Dus nu in ieder geval is het, daar even kijken, wat hebben we? Ja, oh ja, Jesse Molenaar is de vervallende keeper van de Kerkman. Die was verlegen om in de te staan, staat op de lijst, mag gebruikt worden. door trainer Ted van Dier. En dat is een speler die tijd bij het DVVA heeft gespeeld. Uh, nee, wat zeg ik? Dat is niet helemaal goed. Nou ja, in, in, in ieder geval een nieuw vennep. En een uh, uh, uh, uh, goede keeper. Vroeger het Zandvoort, dat is, dat is de keeper. nu is hij weer terug, maar voor zijn werk. Hij is militair, moet hij vaak het uh, buitenland, dat soort zaken. En dan, uh, dan kan hij niet aanwezig zijn hier. Maar vandaag is het dus gelukkig het geval, en dan kan hij daar een vervangen. vallen. Goed, Zandvoort is aan de aanval. Hier een uh, foutbaas richting Nuitseberg. berg. berg die... Uh,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 Het spel is gewoon lopen mogelijk mogelijk stil. De bol is over, de, over de hek. En uh, ik denk dat we het beste maar weer naar de studio terug kunnen gaan. Want het is alles behalve spannend op dit moment. In de wedstrijd Zandvoort tegen weer Nog steeds 0-0. Dankjewel Joop. En uh, straks uiteraard weer meer over deze wedstrijd. Is weer meer muziek. Hier is Marco Borsato, Snelle en John Jubek. Oh, jij...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 Bestift op zijn ka. Thank you. 40 beste hits van Europa hoor je vanavond weer bij ZFM. Uiteraard in de Eurobreakdown tussen 7 en 9. En wie weet ook al is het Nederlands staat. Deze van Marco Borsato, Sneller en uh, John Eubank daar ook wel in genoteerd. Hoort, de lippenstift. Graag tot zo na drie uur.